12 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Europese Commissie heeft het Nederlandse steunpakket voor KLM goedgekeurd. Eurocommissaris Vestager van Mededinging zegt in een verklaring dat de luchtvaartmaatschappij een cruciale rol speelt in de Nederlandse economie: vanwege de banen en het netwerk van KLM. De maatschappij krijgt 3,4 miljard euro steun van de Nederlandse staat, een lening van een miljard euro en 2,4 miljard euro aan staatsgaranties op leningen bij banken. Het aantal coronabesmettingen in België is voor de vijfde achtereenvolgende dag gestegen. Vandaag was er een stijging van 2 procent. Gemiddeld zijn er per dag ongeveer 90 besmettingen, meldt de VRT. Het aantal gevallen stijgt vooral in de provincie Antwerpen, in Brussel en in het, zuidwesten van, het zuiden van West-Vlaanderen. Daar is het aantal besmettingen dus gestegen. Niet iedereen hoeft naar het ziekenhuis. Per dag worden zo'n 10 patiënten opgenomen. Dat aantal is al een tijd stabiel. Op de Mont Blanc zijn oude kranten gevonden die vermoedelijk uit een Indiaas vliegtuig komen dat daar in 1966 is neergestort. Ze kwamen tevoorschijn doordat een laag ijs was weggesmolten. De kranten werden gevonden door een restauranteigenaar die meer spullen heeft uit het toestel. Volgens hem zijn de kranten in goede staat en leesbaar. En als ze straks droog zijn worden ze tentoongesteld in zijn restaurant. Op 24 januari 1966 stortte het toestel van Air India neer. Alle 117 inzittenden kwamen daarbij om het leven. De Amerikaanse actrice Kelly Preston is overleden, de vrouw van John Travolta. Ze had borstkanker, zo is door een woordvoerder van de familie bekendgemaakt. Preston speelde onder meer in de films Twins en Jerry Maguire. Ze was 57 jaar. Het weer nog, veel zon vandaag bij 20 tot 24 graden. Vanavond neemt van het westen uit de bewolking toe. Morgen grotendeels bewolkt, af en toe regen en zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen files. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Staan door pech, daar zitten we natuurlijk niet op te wachten. Daarom nu Wegenwacht Nederland Standaard met 15% korting. Dan is de beste hulp altijd dichtbij. Ga naar anwb.nl slash Wegenwacht. Zeker nu is het belangrijk dat we Nederland draaiend houden. Banken werken keihard om het betalingsverkeer door te laten gaan. Zodat we gewoon kunnen blijven betalen. Liefst contactloos. Ook criminelen zitten niet stil en ze gebruiken corona als smoes. Krijgt u een appje of een telefoontje, zogenaamd van uw bank, dat u nu een antibacteriële pas moet aanvragen? Onzin, trap er niet in. En bij twijfel bel uw bank of kijk op veiligbankieren.nl Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, zee, Zandvoort, een zomerhit.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 Zet je schap voor dit circus uit de zee. Want de lol telt hier voor twee. Een heel klein stukje paradijs op aarde. Beter bekend als Zatvoort bij 35 graden. Vissen in het dorp waar de meiden zijn. In de dag op het strand in de zonenschijn. Ik ga vandaag naar Zatvoort. Vieren komen in Zatvoort. Vissen in het dorp waar de meiden zijn. In de dag op het strand in de zonenschijn. Nou, ik ga mooi naar voor. Welkom.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 ik in mijn broek, dus ik kan door Want het water is zo koud, echt niet meer normaal. Maar eenmaal aangekomen wil je niet meer naar huis. Ja, zand aan de zee, met vrede thuis. Vissen in het dorp waar de meiden zijn. In de dag op het strand in de zonneschijn. Welkom hier in zandvoor. via komen in Zandvoort. Vissen in het dorp waar de meiden zijn. In de dag op het strand in de zonneschijn. Nou, ik ga mooi naar Zandvoort. Welkom in Zandvoort. In het dorp waar de meiden zijn, in de dag op het strand in de zonenschijn. Welkom hier in Zandvoort. Welkom in Zandvoort. Feesten in het dorp waar de meiden zijn, in de dag op het strand in de zonenschijn. Nou, ik ga mooi naar Zandvoort. Welkom hier in Zandvoort. Feesten in het dorp waar de meiden zijn. Hey man, daar ligt Wil Smit. Het is zaterdag 11 juli 2020 en dit is Goedemorgen Zandvoort... Even, u hoorde net Noodweer met een T aan het einde met het nummer Zandvoort. Een prachtig nummer om mee te beginnen op deze zaterdag. We hebben vandaag Thomas de Jong, die de techniek voor ons ver, ver, veroorzaakt, wou ik zeggen, maar verzorgt in dit geval. De redactie deze week was van Gert van Kuik en de muziek was uh, samengesteld door, op woord samengesteld door Cor Draaien die even een kleine pauze heeft gehad... omdat hij niet geheel gezond was. Maar die is nu weer gezond en wel hier in de studio. Um, ik presenteer vandaag gedeeltelijk met Cor. Cor Draaien, goedemorgen. Goedemorgen iedereen. Dank je wel. Uh, we beginnen zo meteen. Het eerste uur hebben we Mona Meijer aan de telefoon van de stichting Ruilwinkel van Zinkel. En daarna komt Peter Tromp uh, praten over de ondernemerszaken van uh, de ondernemersvereniging Zandvoort en wat daar nog meer bij komt. En we eindigen het eerste uur met Michiel Demmers. Uh, hoe gaat het nu met hem? Ik heb hem toevallig gisteren even gesproken op straat, dus uh, we gaan dat gesprek uh, straks weer even voortzetten. Nou, in het tweede uur gaan we praten met uh, Lana Lemmens. Die heeft iets te vertellen over city marketing. Zandvoort heeft natuurlijk een, uh, een tijdje stilgestaan. En we moesten het allemaal anders gaan doen vanwege de uh, samenleving. Ja, Zandvoort is natuurlijk een typisch uh, toeristendorp. En als je dan aan het begin van het seizoen niks mocht doen, dan heeft dat nogal wat impact. Uh, als tweede gaan we praten met uh, Michel Herremsen van, uh, van D66. D66 zit nu in de coalitie en heeft een nieuwe uh, wethouder. En we hebben een gesprek daarna met Sjaak Balkanen over de boeken boekentop 10. Want dat schijnt enorm interessant te zijn. Nou, maar we beginnen met Mona Meijer... van de stichting Ruilwinkel van Sinkel. Goedemorgen, Mona. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je aan de telefoon uh, bent gekomen... Uh, ja, de ruilwinkel. We hebben het natuurlijk van plek naar plek zien verhuizen in het dorp. Uh, want ja, jullie zitten in plekjes die beschikbaar zijn. En het is een onderdeel van een stichting met meerdere vestigingen. Hoe zit dat met de financiering van die winkels? Want moet daar huur voor betaald worden of mogen jullie daar uh, vrij zitten? Nou, we hebben geen extra vestiging, hoor. Uh, wij zijn in Zandvoort, we hebben dit zelf opgezet, deze stichting. En uh, we mochten steeds ergens als een winkel leeg stond er gratis in. Maar dat is een beetje afgelopen, dus we hebben nu in de Haltestraat een pand gehuurd... en we betalen gewoon de huur, zoals elke ondernemer. Ja, is dat, is dat te doen? Want kijk, ruilen levert natuurlijk geen geld op... En ja, er zijn natuurlijk wel heel vaak mensen die iets komen brengen... en dan zeggen, alsjeblieft, ik hoef er niks voor terug te hebben. En natuurlijk worden de dingen verkocht. Maar is dat dan voldoende om een huur te betalen? Uh, nou, laat ik zeggen, dat we, we krijgen soms zulke mooie items binnen, dat, uh, en dat levert dan bij verkoop uh, geld op. Ja. En zodoende dat wij de huur en de onkosten kunnen betalen. Maar normaal gesproken, als we geen huur betaalden, ja, dan ging het hele bedrag wat we verdienden eigenlijk naar goede doelen. Ja, ja en dat wordt natuurlijk een stukje minder als je eerst je huur en al je gas, water, ligt precario, noem maar op, eraf moet halen. Ja. Ja, dus voor het goede doel uh, wordt het wat minder. Ja, maar hoe, hoe komt het dat er, dat er nu geen uh, plekken meer zijn waar jullie dan zeg maar gratis in mogen zitten? Is alles vol in het dorp? Nee hoor, dat niet. Er waren panden leeg, maar daar zijn we steeds achteraan gegaan. Maar ja, toch wil de eigenaar dan niet het voor niks... Uh, tijdelijk uh, aan ons uh, geven. Zo is het eigenlijk. Dus ja. uh, op een gegeven moment was het of stoppen of toch proberen kijken naar een pand wat voor ons redelijk betaalbaar was. En dat is dan gelukt nu. Ja. En en is het, is het een beetje druk bij jullie? En hoe zit dat met die afsluiting van de straat? Nou, wij moeten zeggen, wij zaten eerst op de Grote Kork, maar wij zijn in de straat, we zitten natuurlijk vrij aan het begin schuin tegenover Blokker, die gelukkig ook weer open is. Ja, en het is toch een goede plek. Je ziet toch veel wandelaars lopen en, en, en publiek toeristen. We hebben het idee dat er meer mensen lopen te winkelen... echt dan op de grote kocht. Ja, ja de, de afsluiting heeft natuurlijk misschien nadelen voor sommige mensen... maar heeft het voor jullie dan voordelen? Uh, ja, de, kijk de afsluiting gebeurt nu vanaf drie uur... En ja, wij sluiten om vier uur. Maar dat uurtje, wat we nog gezien hebben dat het dicht was... zie je toch dat het publiek veel relaxter loopt. Uh, echt loopt te winkelen en te flaneren En ja, je hebt niet meer die drukte van de fietsers heen en weer aan beide kanten. Wat heel onrustig is. En geen auto's. Dus het is wel uh, anders natuurlijk. Ja. Maar jullie hebben ook best wel grote items. Hè? Dus zeg maar uh, ja. nou, een kinderwagen of... of uh... Een tapijt of dat soort dingen. En ik kan me wel voorstellen dat toeristen die met een auto komen... dan dat misschien wat lastiger mee naar huis kunnen nemen... omdat de kofferbak al vol zit met koffers en uh, spullen van kinderen. Of zijn er ja, toch wel veel toeristen die komen kopen? Ja, we hebben veel toeristen. We hebben veel Duitsers die vinden dit een geweldige winkel... want dat schijnt niet in Duitsland te zijn, echt tweedehandszaken en uh, ja die zijn gewoon verrast dat sommige aartens maar 1 2 euro bij ons zijn dus dan uh, ja er zijn wel eens duitsers gekomen voorgereden. en tot de nok toegevuld <laughs> hebben ze een auto dat is dan toch wel ja heel grappig ja dat is wel heel grappig en leuk, vanochtend inderdaad. is bijvoorbeeld iemand die was vorige week hier die had een uh, een fietsvakantie toch richting Zandvoort genomen. Mensen uit Zeewolde. En daar hadden hier een prachtige kast staan. Zo'n hele grote zware uit de slotkast. Nou, die wou hij per se hebben. Dus die heeft hij vanochtend met een bus opgehaald. Ja, ja. Is de dus vakantie onderbroken om een kast te komen halen? Ja. voor. Uh... Ja, ja, zo ja. gaat dat. Nou ja, dat is toch prachtig. Ja. ja. Maar, kijk, er komen natuurlijk mensen uh, spullen brengen bij jullie. Zitten daar ook wel verhalen bij gelijk, want ik kan me voorstellen dat, dat er misschien ook wat uh, spullen komen van mensen die overleden zijn, hè, om, om maar wat te noemen. Ja, ja. En, en die komen dat dan brengen en dat is toch emotie. Ja, ja, we hebben uh, een paar weken geleden van een meneer die in Standvoort woonde, die nu verhuisd is, dus zijn vrouw is overleden. Ja, was een Italiaanse die vrouw en haar vader was Timmerman en die heeft een prachtig meublement voor haar gemaakt. Ja, en dat moest hij, hij kon dat niet meenemen. Dus wij hebben dat gekregen. En het is een prachtig... Uh... Prachtig ameublement, de achterwand van een bed, hè. we hebben geen bed in de nee, winkel. Nee, ik wou tevoren. net zeggen, het wordt wel lastig om een compleet uh, slaapkamer neer te zetten in die winkel. Nee, het bed hebben we dan niet, maar de kasten en bijbehorende dingen, ja, en dat is prachtig handwerk, allemaal van hout en schitterend gemaakt. Ja, daar kan je dan toch geen nee tegen zeggen als je het aangeboden krijgt. Ja. Dus dan proberen we toch in de winkel met schuiven en uh, regelen dat het er toch komt te staan. Ja. Is, is in de loop van de tijd uh, zeg maar het aangeboden uh, spul veranderd? Is het, merken jullie dat mensen zeg maar nu wat meer durven en dat ze wat meer durven brengen bij jullie? Tegenover wat er in het begin was. Hè, waren we kleine prulletjes en dingetjes? Nou, mensen komen wel, omdat ja, we proberen de winkel toch zo mooi mogelijk aan te kleden met mooie spullen. Dat uh, ja, ze komen niet meer met. Uh... Uh, ...keukenspullen doen we sowieso niet meer... ...want we hebben weer blokken in Zandvoort... Ja. ...dus wij hoeven geen keukenspullen te bewaren... ...die nemen we ook niet in... ...dus mensen komen toch wel met mooie spullen. Ja. Oké, okay. wacht even... ...want er wordt nu aan mijn knop uh, gedraaid. Die eerste. Zo ja, anders dan hoor ik mezelf niet meer. Um, nog even een andere vraag... Uh, ...jullie draaien op vrijwilligers. Ja. ja. Um, hebben jullie voldoende vrijwilligers... Uh, nou, we werken met uh, tien dames, tien enthousiaste dames. Dus uh, op dit moment hebben we genoeg vrijwilligers. Maar mocht iemand het leuk vinden of zich aanmelden, kunnen we altijd kijken of we uh, ja. uh, nog een dag extra open kunnen. Want we zijn namelijk van woensdag tot en met zondag open. Ja. ja, en zomers is het best interessant om dinsdag open te zijn. Dat hebben we wel eens gedaan. En uh, nou ja, toen draaiden we erg goed. Maar dan moeten jullie wel mensen erbij hebben. Want anders dan ga je het niet redden met het rooster. Nee, want kijk. Het zijn allemaal dames boven de 70. En die werken allemaal een paar uur. Dus uh, daardoor kunnen ze allemaal een paar uurtjes werken. En dat is net leuk. Ja. Dus nou ja, goed. Het is geen baan meer, hè? Nee, het is geen baan. Het is, uh, het is hartstikke leuk werk. Volgens mij hebben jullie vreselijk veel plezier uh, daar in die winkel. Uh, ja. Met elkaar. En uh, ja, ik... ik ik, ik zie inderdaad ook, hè, ik, ik kwam zelf wat brengen en toen, toen zag ik ook een mevrouw. En die kwam ook wat brengen. En daar zat duidelijk emotie in, in dat stukje. Dus ja, dat, dat zijn mooie dingen en het zijn trieste dingen. Maar het is wel heel erg van, van, van de wereld, zeg maar, waar jullie ja. mee te maken hebben. Nou, sommige mensen hebben natuurlijk heel veel moeite als je spullen weg moet doen. Dat. Niemand wil het soms hebben en uh, ja dan uh, zegt zo'n verhuizer ja dat gaat bij ons in de la, pakt het gaat allemaal weg. Nou, het is natuurlijk heel naar om te horen. Ja. Dus uh, vooral als het van je vrouw is geweest die heel zuinig op geweest is uh, bepaalde meubels. Dus uh, wij nemen dat dan altijd in en uh, ja we, lu we hebben een luisterend oor voor. Ja, is er ook nog een kopje koffie uh, of mag dat met deze tijd niet? Want nee, het ja, het we zo, bieden he? het wel eens aan, maar het, nu, nu is het best moeilijk allemaal. Ja. ja. We hebben wel twee dames, die, wij zijn twee maanden dicht geweest in verband met het virus. Maar toen hebben twee dames, uh, zij hebben zich gestort om mondkapjes maken. Dus wij hebben in de winkel heel veel printjes van mondkapjes. En al het geld wat we daarmee verdienen gaat ook naar het goede doel. Ja. Nog eventjes, als er iemand dus geïnteresseerd is in het werk bij jullie... dan kunnen ze gewoon binnenlopen bij jullie van woensdag tot en met zondag. Ja. Van hoe laat tot hoe laat zijn jullie open? Ja, reken altijd van 11 tot 4. En zondags is het een uurtje later van 12 tot 4. Oké. Okay. Nou, mochten mensen zich geroepen voelen om bij jullie te komen helpen... dan kunnen ze bij jullie binnenkomen lopen ja. en met jullie praten. Ja. Nou ja, ik uh, vind het nog steeds een prachtige plek uh, in het dorp. En uh, heel bijzonder ook. En inderdaad, ik, uh, ik zie dat mensen daar ook op reageren. Zo van, ha, wat is dit? En uh, de, de, vooral die, die prachtige kinderwagen die op straat uh, staat. Ja, ja. Dat is een echte eye catcher. Daarvan uh, zie ik dat mensen echt met bewondering kijken. Van, ha, wat is dit? Ik vind ja. het ook bijzonder dat hij nog niet weg is eigenlijk, want behalve dat je hem echt zou kunnen gebruiken, is het natuurlijk ook een heel mooi ding om gewoon neer te zetten. Ja, ja we hebben hem een heel veel keer kunnen verkopen, maar het is een beetje ons uh, handelsmerk zeg maar voor oh, je de, de deuren. We gaan hem niet zo. verkopen Van, dus. Oude oh, kinderwagen staan er, oh ze zitten nu daar. We hebben ja. vaste klanten uit Nederland die komen, die op vakantie zijn en die zoeken ons altijd op. Ja, nou hartstikke goed. Nou Mona, ik hoop dat je lang in deze winkel kan blijven zitten. Want het is toch wel een stukje rustiger als je op dezelfde plek mag blijven. Ja, ja. ja. En nou, ik, wij zien elkaar vast bij jou in de winkel. En ik wens jou een heel mooi weekend. Een zonnig weekend ja. vooral. Met ja. veel verkoop. Fijn, Ja, fijn. Bedankt. En allemaal een prettig weekend daar. Dank je wel. Tot horen. Dag. Eh, Cor, wat voor muziek gaan wij luisteren? Ja, dat is een hele goede vraag. Je weet maar, het niet? Ik weet het niet. Oh, ik heb nou. het wel samengesteld, maar het lijstje ligt thuis. Sorry. Oh, sorry. Kinderen onder ons die herkennen natuurlijk hierin het nummer van Blondie met The Tide is High. Ik wist alleen niet dat het dit nummer was wat zou gedraaid worden. Um, als tweede onderwerp gaan we zo meteen praten met uh, Peter Tromp. En, uh, Peter die is uh, de voorzitter van de ondernemersvereniging Zandvoort. Um, de Haltestraat is sinds een enige tijd nu afgesloten. en uh, Niet alle bedrijven die daar zitten zijn aangesloten, maar is iedere middenstander nu ook gelukkig met de wijze waarop er nu wordt afgesloten. En uh, er waren wat geruchten dat dat niet zo was. Peter, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, goedemorgen. Ik kon het net al aan, jij bent de voorzitter van de ondernemersvereniging van Zandvoort. Maar zijn alle ondernemers lid van de vereniging? Nee, nee, was het maar zo. Het maar, zo. maar ja goed, we hebben natuurlijk wel te maken met een aantal verenigingen. Sinds jaar en dag al in die dorp. Weliswaar vertegenwoordigd in het OBZ, Ja. Dat is heel belangrijk om daar je, uh, dingen te kunnen regelen met de gemeente. En dat zeg ik heel goed. Die samenwerking is uh, meer dan fantastisch. Maar we hebben in de Halterstraat, waar je het net over hebt... ...natuurlijk niet alleen met retail te maken, maar vooral met horeca. Als ik het zo bekijk, is meer dan de helft horeca. We hebben ten aanzien van corona... Uh, maatregelen genomen om de horeca in het dorp, maar zeker ook die in de Halterstraat te helpen. Nou, hoe kan je dat doen? Door die straat af te sluiten en te zeggen, moet je luisteren als je nog tafels en stoelen hebt. Wij willen de mogelijkheid bieden om die buiten te zetten, zodat je meer klanten kan trekken. En daardoor die 10, 12 weken omzetderving die je hebt geleden, in ieder geval wat terug kan halen. En uh, daar is zijn gesprekken mee gevoerd en er is overleg geweest in uh, een groep die uh, werd opgericht. Een straat werkgroep, zogezegd, waar een aantal ondernemers bij zaten. Niet alleen horeca, maar ook retailers. D. Vlug bijvoorbeeld zat er ook in. En waar we nu een beetje mee te maken krijgen, is nu we nu een maand bezig zijn... Uh, wat gaan we nou doen? Gaan we nou uh, zeggen die straat blijft gewoon donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag vanaf drie uur tot twaalf uur afgesloten? Of gaan we aan het begin van de week zeggen nee, moet je luisteren, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag wordt er dermate slecht weer. Het is zonde om die straat af te sluiten. De mensen kunnen, de horeca jongens kunnen hun stoelen toch niet buiten zetten. Laten we er nou voor zorgen dat we dan tot vijf uur in ieder geval die straat open houden. Er zijn een aantal retailondernemers, wel lid van de ondernemersvereniging Zandvoort, die daarvoor pleiten en die daar ook een warm betoog voor hebben gehouden. En dan krijgen we te maken met uh, handhaving, dan krijgen we te maken met de burgemeester, dan krijgen we te maken met uh, regio uh, Kennemerland Zuid, de verkeersregio, Kennemeland Zuid. En uh, die zeggen dan, ja, je gaat natuurlijk wel uh, een tweesporenbeleid voeren op deze manier. Laten we dat nou niet doen, laten we nou gewoon zorgen dat het duidelijk is voor de mensen... dat ze maandag, dinsdag, woensdag gewoon de hele dag door die straat in kunnen rijden, ook s'avonds. En dat donderdag vanaf drie uur, dat is nu verlaat naar twee uur s'nachts... van drie tot twee uur s'nachts is de komende twee maanden, in ieder geval tot 1 september... ...is die straat gewoon afgesloten. Wat is het voordeel daarvan? Je, uh, doet je maatregelen laat je uitgaan... ...die duidelijk zijn voor een ieder. Iedereen weet nu waar hij aan toe is. Er uh, wordt uh, door handhaving wordt er scherp op gelet... ...dat de mensen die op de straat lopen... ...ook op de straat kunnen lopen... ...dat er geen scooters en fietsers doorheen komen. En je bent duidelijk ten aanzien van je communicatie naar buiten toe. Het kan niet zo zijn... Zo zegt de mensen van de gemeente. En daar moet ik ze ook een beetje gelijk in geven. Het kan niet zo zijn dat je de ene week zegt... nou, donderdag wordt het uh, regenachtig, dus dan gooi je hem open. Maar ja, vrijdag wordt het wel weer mooi weer, dus dan gooi je hem weer dicht. En het gaat uiteindelijk maar om twee uur. Ga je nou om drie uur dicht met die straat of om vijf uur? Daarbij komt dat ik vind, en ook de jongens in de retail vinden dat die daar zitten... dat we moeten zorgen dat we een levensvatbare straat houden als winkelstraat, haltestraat zijnde. Met andere woorden, we moeten zoveel mogelijk proberen om de horeca tegemoet te komen. Wij als retailers zijn gewoon die 12 weken lang 12 weken open geweest. De horeca moest van de een op de andere dag dicht. Dat heeft heel veel geld gekost. Daarvoor hebben wij ook die werkgroep haltestraat in het leven geroepen. Daarvoor zijn we met z'n allen bij elkaar gekomen. Toen hebben we ook gezegd van jongens, we moeten de horeca-jongens helpen. Hoe kunnen we dat het beste doen? En dat is dus eigenlijk op deze manier. Ja, dat is een heel duidelijk verhaal. Ja. Um, ik ken een aantal uh, horeca-ondernemingen in de Haltestraat. En. Uh, ja, die mogen ook. Alleen aan de overkant van de straat mogen ze dan. Uh, ja, tafeltjes neerzetten. Maar het is allemaal wel afgebakend. op een heel scherp uh, niveau, zal ik maar zeggen. Ja. ja. Um, ik had namelijk gedacht dat als je dus de Haltestraat zou afsluiten. dat je dan ook in de staat zelf, op de straat... en op de plekken waar nu geparkeerd zou worden... dat je daar dan uh, tafeltjes neer mocht zetten. Maar dat mag dus niet. Nee, nee. Je, je hebt dus te maken met... Uh, uh, regio, uh, veiligheidsregio Kennemerland. Dat is punt 1. Maar je hebt ook met RIVM-maatregelen te maken. De Veiligheidsregio Kermeland heeft gezegd tegen... De gemeente Zandvoort, dus ook tegen ons als ondernemers, luister. Wat jullie willen doen met de Hottenstraat is prima. We gaan de straat gebruiken voor het winkelend publiek. Er moeten strepen getrokken worden. We willen anderhalve meter afstand zoveel mogelijk uh, uh, in stand houden... Dus aan de ene kant van de straat worden de mensen... en aan de andere kant van de straat... we maken de straat als twaartraar... en de twaartraars mogen volgezet worden... met tafels en stoelen. Maar niet op de weg. En dat heeft met die anderhalve meter te maken. En uh, het is natuurlijk zo... dat de uh, boetes die daarop staan... fors zijn. Ja, De we durven dat risico niet te lopen. En uh, ik denk dat we blij moeten zijn... zoals het nu is met de oplossing die we nu hebben. Want ze kunnen toch een stuk meer... ...als dat ze in eerste instantie konden. Kijk, als we die straat gewoon open hadden gelaten... ...zeven dagen in de week met het verkeer doorheen, ...hadden we al problemen gehad... ...met de huidige uitstalling van tafels en stoelen... ...zoals die voor de coronacrisis was... ...want dat had al niet gemogen... ...omdat je dan geen anderhalve meter afstand kan waarborgen. Je weet dat de Haltestraat smal is... ...er staan op de stoepen... Staan er al in het tweede gedeelte, tafels en stoelen uitgestald... die er voor de coronacrisis ook al stonden. Als er dan mensen langslopen, met kinderwagens... gewoon voetgangers langslopen... hou je nooit geen anderhalve meter. Vandaar dat de regio heeft gezegd, het RIVM heeft gezegd... de straat wordt het voetgangersgebied... en uh, we gaan de stoepen gebruiken voor terrassen. Ja, um... Ja, zelf uh, kom ik natuurlijk regelmatig in het centrum en met name in het weekend. Um, maar er wordt dus nu echt gehandhaafd op fietsers en bromfietsers, scooters, eventuele motoren die met knetterend geluid uh, door de straat rijden. Ja, we kunnen het nooit helemaal afsluiten. Er staan natuurlijk hekken voor, maar een scooter kan dus gewoon door het hekje waar de voetgangers normaal door kunnen komen... Dus... Er is door handhaving beloofd dat ze er extra op zullen letten. Maar we kunnen natuurlijk niet verwachten dat er zomaar even drie extra handhavers uh, ingeschaald worden om in de Haltstraat uh, op te halen. Ze houden er de rekening mee dat het afgesloten is. Ze komen wat vaker langs dan dat ze dat normaal zouden doen. En uh, er wordt de nodige aandacht aan gegeven wat niet weerhoudt dat het altijd wel een keer zal gebeuren... dat er een brommer of een scooter door die straat heen rijdt, natuurlijk. En het is dan ook de verantwoording van de ondernemers al daar... om zo'n jongen tegen te houden en te zeggen... meneer, u mag hier niet rijden. Ja, dat ik, u, is een uh, beetje eigen verantwoording is dat dan. Ik, ik denk ik zelfs denk. dat het als het uh, op een zaterdagavond zou gebeuren... en de handhavers die staan dan in, uh, in de halterstaat... dat er een uh, verdienmodel is. Die verdienen zichzelf al terug. Ja. Maar we gaan het zien. Ja. Um, Peter. En wij kunnen niet alle retailers in de Halterstraat helaas uh, uh, blij maken. En die vinden toch dat die auto voor, de, voor een winkel moet komen. En dat ze de kans moeten hebben als het slecht weer is. Dat die straat gewoon open blijft. Maar ja, ik heb daar begrip voor. Dat ze dat denken. Maar ik heb meer begrip voor de andere situatie. Dat ze zeggen tegen mij als voorzitter van de ondernemersvereniging dan moet het duidelijk zijn in de communicatie naar buiten toe. Dat kan alleen als we eenduidige maatregelen treffen. En dat gaan we nu gewoon zo doen voor de komende twee maanden. Ja, nou op zich vind ik duidelijkheid dat vind ik een hele goede zaak. Uh, ja. Het doet me een beetje denken aan een fietspad in Noord... waar uh, 365 dagen per jaar een bordje hangt. Uh, bij IJssel wordt hier niet gestrooid. Ook in de zomer hangt dat bordje er nog. Ja. Maar het is dan wel heel duidelijk, iedereen weet dat... En nu is het zo dat iedereen dan weet... dat in de Halterstraat uh, van bepaalde tijden... het gewoon dicht is voor verkeer. Dat vind ik op zich een op het prima zaak. Dat het, op het moment dat het echt prachtig mooi weer is... en er staan allemaal terrassen daar in die straat... en... Uh, dan, is het echt, dan krijgt het een beetje een Zuid-Europese uitstraling met het uh, uh, heerlijke avonden erbij dat je s'avonds lekker kan zitten. En ook vanaf drie uur lopen de mensen door de straat heen. En ook de retail heeft daar gewoon profijt van. Daar ben ik van overtuigd. En laten we eerlijk zijn, we hebben een prachtige parkeergarage hier midden in het centrum. En uh, die altijd niet vol staat. Dus niet leeg staat, maar zeker niet vol staat. Waarin je vanuit het parkeergarage, als je in de haltest, midden in de Haltestraat wil zijn... door de schoolstraat, om maar wat te noemen... binnen drie minuten in uh, de winkelstraat, in de Haltestraat bent. Dus mensen, kom op en uh, denk daar ook aan. En wij zijn er ook voor als ondernemers om ervoor te zorgen... dat die parkeergarage zo, zo goed mogelijk gebruikt gaat worden. Ja, misschien is het een, een leuk idee als je voor een bepaald bedrag besteedt bij een zaak... dat je dan een gratis uitrijkaart krijgt voor de parkeergarage. Is dat misschien ja. een optie? Ja, ja zeker, zeker. En uh, wellicht is dat ook een mooi idee om dat samen met binnen het OBZ... ondernemersbelang als Zandvoort, eens een keertje op te pakken. Ja. Um, als laatste nog één vraag. Um, als voorzitter van de ondernemersvereniging Zandvoort weet je natuurlijk precies wat er allemaal speelt uh, onder de ondernemers. Uh, de coronacrisis heeft het natuurlijk flink ingehakt. Zijn er ondernemers die zijn ongevallen in Zandvoort? Kun je daar iets over zeggen of, of, of valt het mee? Uh, nee, daar is het nog wat prematuur voor. Maar uh, wat ik wel weet... is dat er heel veel ondernemers zijn geweest... die weliswaar open mochten in de tijden... dat het, uh, de coronamaatregel, uh, dat de horeca dicht was. Maar vanwege het feit dat die horeca dicht was... vanwege het feit dat uh, uh, Pasen in het water is gevallen. Niet, nou eens een keer niet wat het weer betreft. Pinkster in het water uh, is gevallen. De hele maand mei met de 1 mei dagen uh, in het water is gevallen. Al die weken waren gewoon ontzettend. Kijk, het is een buffer voor die ondernemers om de zomer door te komen... en dan ook gewoon een buffer om de winter door te komen. Ja. En uh, het seizoen is eigenlijk pas gestart uh, nadat de eerste coronamaatregelen waren opge opgeheven. Dus ook die jongens zijn een groot gedeelte van hun omzet kwijt. Dus hoe dat zich zal ontwikkelen... Uh, de laatste weken moet ik eerlijk bekennen... dat het uh, echt is, het seizoen is in volle hevigheid uh, losgebarsten. Dus uh, iedereen is er uh, meer dan klaar voor om de gasten te ontvangen... En uh, het is de afgelopen twee weken gewoon ontzettend druk geweest. Maar echt zeven dagen in de week. Hè? Niet alleen in het weekend, zeven dagen in de week. Dus de omzetten die nu gedraaid worden zijn meer dan goed. En ik hoop dat we dat tot uh, eind september kunnen volhouden op deze manier. En daar hebben we ook het weer bij nodig natuurlijk. Ik heb medelijden met de strandpachters die twaalf uh, uh, weken dicht zijn geweest. Die uh, dagen mooi weer hebben gehad... ...en nu de afgelopen twee weken... ...is het natuurlijk weer geen strandweer. Dus ja, dan... Uh, uh, ...strandpachtjes draaien je omzet als het mooi weer is. Ja. En als het niet mooi weer is, niet. Dus uh, ik ben blij dat het van de week... ...weer uh, op gaat knappen, ook voor hun. Ook voor hun. Nou Peter, met uh, deze woorden... Uh, ...wil ik dan maar afsluiten. Ik uh, wil je bedanken voor jouw... Uh, ...wijze woorden. En Graag gedaan. Wij, uh, wij zien het uh, met spanning tegemoet of de afsluiting van de Halterstraat misschien een permanent karakter gaat krijgen... in de komende jaren, in de zomers. Want ik kan mij namelijk nog herinneren dat toen ik jong was... toen had je daar de reservepolitie en als het dan druk werd in de Halterstraat... dan sloot men gewoon de straat af. Dat gebeurde gewoon. En daar was nooit een probleem mee. Um... We hebben daar al jarenlang discussie over. En uh, wat toen speelde, speelt de afgelopen jaren ook. En uh, daar gaat het erom. Uh, er zijn enquêtes gehouden de afgelopen jaren daarover. En uit de enquêtes blijkt dan dat uh, 50% voor is en de andere 50% tegen. Het ligt echt half-half het. En wellicht is het aan, uh, naar aanleiding van wat er nu gebeurt misschien wel eens verstandig om in het najaar een keer weer, weer om een enquête te houden. De ondernemers veranderen ook. Het zijn ook andere ondernemers die er zitten, natuurlijk. Om te kunnen kijken van, uh, hoe de situatie nu is ten aanzien van dat onderwerp. Wellicht ja. een goed idee om dat weer eens een keer op te pakken. Nou, ik ben heel benieuwd. Ik hoor ook dat je het heel druk hebt in je winkel, want de bel die ja. gaat continu. Ja, ja. Um, wij zullen je niet langer van je, je werk afhouden. Hartelijk dank voor je toelichting. En we gaan er graag nog een keertje over praten hoe het uh, voor de komende jaren eraan toe gaat in de, in de staat. Dankjewel. Prima, tot snel. Dag. Dit was uh, Cunningham met Norma Jean Wants to be a movie star. Als het goed is, hebben we aan de telefoon Michiel Demmers. Goedemorgen. Goedemorgen. Nee, het is Michel, hè? Ja, het is Michel. Michel, niet Michiel. Nee, Michiel Hermsen en Michel Demmers. Ik moest even. Michiel Ik... die draaide aan het wiel. Ja, exactly. <laughs> Zo, goedemorgen. We hebben elkaar gisteren even gesproken. Toevallig kwamen we ja. elkaar op straat tegen. En uh, ja, dat is, ja. Altijd, uh, dat is het leuke van een dorp. En dan uh, zie je elkaar nog eens een keer. Ik heb je trouwens een tijd niet gezien, maar toevallig kwam ik je dan gisteren tegen. Ja. Hoe gaat het met je? Nou goed, ja? ik, verveel geen, ik verveel me geen seconde. Nee, daar twijfel ik wel aan. Eh, niet aan bedoel ik, sorry. Ja, nou het is... Uh, maar uh, ben je dan met politiek bezig of uh, ben je met andere dingen bezig? Uh, ik ben uh, erg bezig met uh, een aantal onderwerpen die wel de politiek betreffende, ja, zowel uh, in een andere stad als uh, uh, landelijk. En ook uh, lokaal. Ik hou het allemaal bij. Dus ja. uh, uh, ik heb ook wel uh, een aantal uh, zaken die ik dus uh, doordat ik een beetje opgehokt zit, omdat ik tot een kwetsbare groep uh, behoor, dat ik uh, een beetje reflecteer op het een en ander. Dus uh, dan zoek ik dat uit, die uh, waarom vragen. Nou, daar ben ik al lekker mee bezig. Ja. Verder was het heel erg interessant bij de NOS, dat uh, bevrijdingsjournaal, uh, 75 jaar bevrijding. Ja. Dus is ook een stuk geschiedenis wat daar, nou, daar ben ik ook aan het lezen. Dus, uh, en ook dan en met de... name wat betreft Zandvoort, hè? want Zandvoort heeft natuurlijk wel een heel bijzondere ja. geschiedenis in die Tweede Wereldoorlog. Ja, ja, dat is ook heel apart. En ik heb uh, dat weet ik natuurlijk wel uh, voor het grootste gedeelte. Maar ja, goed, er zijn ook uh, andere kustplaatsen die ernstig te lijden hebben gehad. Ja. Waaronder uh, bijvoorbeeld uh, Scheveningen en uh, Den Helder. Dus ja, dan, uh, dat verdiep je een beetje in. Dus uh, een beetje veel lezen. Ja. Hey, en, en die reflectie, uh, kom je dan ook uh, met jezelf in conflict? Of zeg je van nou... Uh, het, ik ben wat ouder nu en ik, ik word wat milder voor mezelf. Uh, nou, dat, dat is niet helemaal uh, mijn karakter. Om te zeggen van... Uh, nou, laat maar gaan. Of uh, ik ben het vergeten. of uh, Ik blijf me dus uh, toch wel een beetje druk maken. Om het, uh, Zit in de aard van het beestje. Dat is een beetje de aard van het beestje, ja. Dus uh, ja, dan ga je jezelf de vraag stellen... dat. Uh, een aantal raadsleden tien jaar geleden zeiden van... nou ja, passend onderwijs, dat gaat hem allemaal niet worden. En een collega wethouder van mij zei... het opheffen van die sociale werkplaatsen, dat gaat hem allemaal niet worden. En dan zijn we tien jaar verder en dan uh, is het inderdaad zo. Dat wordt hem allemaal niet. En dan vraag ik me af, waarom is het zo gegaan? Nou ja, zo heb ik een aantal onderwerpen. Dus waarom moest opeens... nou niet opeens, waarom moest de EMM bijvoorbeeld... Uh, dan uh, fuseren met de kei. Nee. Waarom? Ja, nou ja, dat en ga en ik dan een beetje uitzoeken. Nou, daar Naam. ben je lekker mee bezig. Ja. Maar, uh, word je daar dan gelukkig van? Ik bedoel, want ik, ik kan me voorstellen dat je dingen onderzoekt... en dat je daar dan uh, bij jezelf uh, toch wel een wenkbrauw omhoog doet van... Mm, uh, het, is, het is er niet beter van geworden. Maar je kunt er in feite niks aan doen. Dus het is, het is puur informatie... Of, of kun je dan ook nog uh, daar iets mee gaan doen dat je echt letterlijk actie kan ondernemen? Ja, de, nou, het, leuke, uh, het leuke daarvan is dat heel veel mensen dan, uh, of heel veel aantal mensen, die vragen gewoon. Waarom is het zoals het is? Nou, daar kan ik dan iets over vertellen. En uh, op sommige vragen moet ik nog steeds zeggen, ja, ik begrijp het ook niet. Dus het is eigenlijk uh, de drang om iets te willen begrijpen. Ja. Als je bijvoorbeeld zegt van, uh, dat begreep ik ook helemaal niet, waarom we dan uh, architecten uh, ruzie met elkaar hebben. En ook uh, elkaar half naar het leven staan. Nou, er is bijvoorbeeld een boek uh, verschenen een maand geleden, twee maanden geleden. Charlotte van den Broek, waagstukken. Dat gaat alleen maar over de geschiedenis van architecten die elkaar uh, naar het leven staan... en waar uh, moord, zelfmoord, oplichting en manipulatie... Uh, gewoon al honderden jaren bij die beroepsgroep aan de hand is. Ja, de dus dan en... begrijp je dingen beter waarom iets is zoals het is. Maar wij hebben natuurlijk... De, de, als we dat Watertoornplein er even bij mogen pakken... want ik denk dat je daar ook een klein beetje op doelt natuurlijk... Um, daar is natuurlijk ook het een en ander zeg maar, niet helemaal soepel gegaan. Alhoewel ze, wat ik gelezen heb, nu bezig zijn met z'n drie om allemaal een stukje van dat plein uh, te ontwikkelen... en dat dan gezamenlijk uit te gaan voeren. Uh, ja. Denk jij met dat wat jij weet dat dat dan ook gaat werken? Ja, kan werken. Uh, als er maar geen uh, te, uh, te grote ego's uh, in de weer gaan. Want dan uh, gaat het weer op onderdelen mis. En uh, ja, wat mezelf, uh, waar ik dan zelf ook een waarom vraag bij heb. Dat is uh, dat we een participatieverordening en nota hebben. En dat wij uh, bijvoorbeeld uh, een masterplan hebben gemaakt. Uh, ook tien jaar geleden over Joey Davids ja. En dat was allemaal uh, goedgekeurd. En alle uh, stakeholders. Die, uh, ...die waren het om eens zoals het zou worden. En toch is het heel anders geworden als dat toen voorgesteld is. En dat geldt eigenlijk ook voor het Watertorenplein en de Watertoren. Dus op een bepaald moment is het participatieproces heel zorgvuldig gegaan... ...door meerdere wethouders. En, uh, wie gooit er dan wordt... goed in het eten? Of wie, wie gooit dat en, ondersteboven dan? En, en, en toch uh, wordt het anders... Ja, en dan denk ik, ja waar zijn we nou mee bezig? Waarom is dat nou? Dat waarom? Dat is de doorlooptijden zijn te lang. Uh, het, het, uh, laten we zeggen, de inrichting van het lokaal bestuur dat is uit het jaar kruik. <laughs> dus dat moet eigenlijk ook uh, veranderd worden. Uh, maar dat uh, is een uh, lang proces. En uh, de bestuurders die wisselen te veel. Daar heb ik met meneer Remkes nog wel eens over gehad. Hij zegt, ja, het is maar een half jaar tijd dat je echt besluiten kan nemen. En uh, voor de rest wordt alles weer doorgeschoven naar een volgende periode of een volgend jaar. Nee, maar... En dan verdwijnen er weer bestuurders en ambtenaren. En dan begint het hele circuit weer overnieuw. Dus ja, dat, het schiet allemaal niet op. Het is te complex geworden en de tijd om te besturen die is te kort. Hoe kun je dat dan doorbreken? Hoe, hoe, hoe kun je dat veranderen? Of is dat niet te veranderen? Ja, dat is wel te veranderen door uh, een uh, burgemeester acht jaar te laten zitten en een wethouder zes jaar. Ja. En uh, dat je dus uh, meer uh, gezag krijgt en meer waardering van ambtenaren. Ja. Heel veel ambtenaren die denken van, uh, joh, zo'n wethouder of zo'n burgemeester, dat is toch voorbijtrekkend wild. Dus uh, we doen gewoon onze eigen gang. Ja, en dan... Uh, dan krijg je de, de sturing van, van het bestuur, wordt dan ook minder als, de, als je tekort zit. Maar is het niet zo dat die, die mensen die gekozen worden, oké, okay, die, die worden gekozen en die zitten dan als wethouder in het, uh, in het college. Um, maar als ze het goed doen, hè, dus als, als ze doen wat ze beloven en ze maken waar wat ze gezegd hebben. En dan moeten weer verkiezingen komen, dan lijkt het me dat ze gewoon weer gekozen worden. Of is dat niet zo? Nou, vaak is dat niet zo. Dat is eigenlijk toch besturen van partijen die dat een beetje uitmaken. Want mensen onthouden wel vaak de dingen die niet goed zijn gegaan. Maar de dingen die wel goed zijn gegaan, die dat weten ze niet meer. Dus laten we zeggen, de focus wordt op de negativiteit neergelegd. Dus het feit dat je als wethouder of als college iets behoorlijk goed hebt gedaan... dat zijn de mensen gauw vergeten. Ja, dan is het dus de taak van de politiek zelf om dat naar voren te halen... en te laten zien van jongens, kijk eens even. Dit is goed gegaan, we willen deze weg, dus geef ons daar de ruimte voor. Ja, nou ja, dat, dan, dat, dat is toch lastig... Dat is heel lastig, omdat, je, omdat de persoonlijke individuele belangen een beetje uh, soms uh, haak staan op het algemeen belang. Dus dan is het veel belangrijker dat uh, een wethouder of een burgemeester blijft zitten of de baas blijft, tussen aanhalingstekens. Als dat, uh, als dat er een, een soort van goed uh, team is wat van A naar B wil. Ja. Dus dat is, uh, zijn lastige dingen. Maar dit hele inrichting van het lokale bestuur, die is eigenlijk al veel te oud. Daar moet gewoon een verandering in komen, omdat de maatschappij een stuk complexer is. Ja, wat zou daar moeten veranderen? Nou, wat ik zeg, de, de, de, de, de zou, je zou eigenlijk uh, raadsleden, zou je ja. eigenlijk een kleine opleiding moeten laten volgen. En uh, je zou eigenlijk doorlooptijden van een zittend raadslid, ...of wethouder of burgemeester... ...die tijden zouden... Uh, ...die zittingsperiodes... ...die zouden een stuk verlengd moeten worden... ...want als iets ingewikkeld is... ...dan duurt dat langer... ...maar de, de zittingsperiodes... ...die zijn niet uh, uh, veranderd... ...dus dat is één... ...en het, waarom is er nog geen gekozen burgemeester? Ja begrijp ik ook niet helemaal maar goed. Maar het is een landelijk verhaal dus, hè? Het is niet specifiek uh, voor zandwoordspolitiek, politiek, maar het is nee, een landelijk het is verhaal. het voor heel veel, uh, heel veel dorpen en uh, steden. En uh, ja, volumevergroting met fuseren van de ene gemeente met de andere. Is dat nou wel zo wijs? Nou, dat is weer het oude systeem van... Uh, hoe meer volume, hoe goedkoper en... Uh, hoe meer uh, we zaken op afstand kunnen zetten, ja. dus ja, dat is een beetje uit de hand gelopen tien jaar geleden of vijftien jaar geleden met uh, het Thatcherisme en uh, dat betekent dat wij eigenlijk uh, ikzelf maar heel veel mensen ook op het Rijnlandse model zitten en uh, Wat dan moet Rijnlandse model even, even googelen. Dat is een overlegmodel. Oké. Okay. ...voor bestuursfilosofie filosofie... ...dit komt uit... Uh, ...langs de landen langs de Rijn... ...en Scandinavië... ...en je hebt het anglo saxisch model ja, ...en daar, de, de, bij de een zijn de... Uh, anglo saxisch model is de aandeelhouder... ...de baas... ...en uh, <tossimus> bij het andere model... ...alle belanghebbende... Ja. ...dus dat, dan krijg je dat soort uitwassen... ...als wat met de EMA aan de hand is... ...maar ja. ook in het openbaar bestuur... ...alles op afstand zetten... ...ja... ja. Nou ja. Dus daar heb je nu een probleem met die woningbouwverenigingen. Ja, dan heb je. Ik heb twintig jaar geleden al een stuk geschreven, daar moeten we niet aan beginnen. Gas, water en licht, dat moet je niet privatiseren. Nee. Het openbaar vervoer moet je ook niet privatiseren. Volkshuisvesting ook niet privatiseren. Nee. Nou en ja, de dat is duidelijk. Ook niet. Ook niet. Nee, ik, ik begrijp je emotie. Gebeurt. Ja. Ja. En maar goed, je nou, hebt er in ieder geval genoeg om al... over na te denken. En je bent, ja, ja, ik ben do... er lekker over aan het lezen. Je <laughs> bent er lekker mee bezig. En hoe denk je, want ik, ik zag in de planning dat, dat ze in 2021, 2022 zouden gaan beginnen met de bouw van het Watertorenplein. Denk je dat dat uh, gaat lukken? Ja, als uh, iedereen een klein beetje respect voor elkaar houdt en we komen eruit met de regelgeving uh, als het gaat om de omgevingsvergunning, uh, dan uh, zou dat uh, nu uh, kunnen gebeuren. Ja. Meneer Polman, die heeft uh, voor de radio gezegd dat hij uh, voor de zomer de omgevingsvergunning zou hebben. Maar goed, dat is er nog niet. Dat was een beetje te dat ging een beetje rap, denk ik. Ja. <laughs> Maar goed, het, ziet er, het ziet er wel goed uit in principe, heb ik begrepen. Ja, kijk, maar het, het moet wel... nog. Kijk, je kan ruzie maken of herrie maken over wat er moet komen. Maar het is een bouwlocatie. Ja. En ik hoop dat uh, de eigenaar van de Watertoren er ook uitkomt met het uh, omliggende matchgewerk met de welstandscommissie. Want de vorige welstandscommissie heeft er twee keer toe de verbouwing van de toren dus. Uh, ja een stempel opgezet en nu zijn er nog wat twijfels over de over het net zo werk aan de buitenkant geloof ik maar ja en we zijn natuurlijk met de omgevingsvergunning voor het plein ook nog niet helemaal uit. Nou dat is inderdaad uh, nog een kwestie maar uh, nou ja ik, ik hoop dat dat wel uh, gaat lukken. Uh, in ieder ik... geval zit de positiviteit in het Precies. Er gebeurt wat. Precies. Yes. Uh, Michel, uh, ik, ik kan nog uren met je praten. En jij kan ook ja. uren praten. Dat gaat heel goed met jou. Maar voor de tijd, uh, want we worden er zo meteen uitgegooid... Uh, voor uh, de reclame en het journaal. Ja. Uh, ik uh, wens jou uh, nog een hele fijne zomer. En veel leesplezier. Uh, en uh, wellicht ja. komen we elkaar nog een keer tegen in het dorp. En dan uh, kunnen we nog even verder praten over waar we gestopt zijn nu. Gaan we een ijsje eten. Ook een goed idee. Dank je wel voor je gesprek en een mooi weekend. Graag gedaan. Goed. Dag. Dag. We gaan luisteren naar muziek. Ik weet nog niet wat. Dat ga ik u straks vertellen als het uh, klaar is en uh, journaal uh, eerste reclame dan het journaal en dan zien we u straks met de tweede uur terug. Dag.